Na de mishandeling zou er een vechtpartij zijn geweest tussen spelers van beide teams. Ook toeschouwers zouden er tussen zijn gesprongen, zeggen getuigen in regionale media. Maar volgens de politie blijkt uit getuigenverklaringen dat er helemaal geen sprake was van een grote vechtpartij. Toen de politie zaterdagavond bij de club aankwam, was het er alweer rustig. De rebellen die de macht hebben gegrepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek... hebben een interimregering gevormd. Rebellenleider Giotto Dia wordt daarin minister van Defensie... maakte zijn woordvoerder bekend. Eerder had hij zichzelf al uitgeroepen tot staatshoofd. De huidige premier van het land blijft in de nieuwe regering op zijn post. De rebellen veroverden een week geleden na maandenlange gevechten de hoofdstad. President Bozizé vluchtte daarop naar het buitenland... Het is de bedoeling dat de interimregering in 2016 verkiezingen uitschrijft. Giordodia doet daar niet aan mee, zei hij eerder. In het buitengebied van Maastricht is de politie bezig met een groot onderzoek. Een woordvoerder zegt dat het niet gaat om een moordzaak, maar wil verder niets kwijt. Het onderzoek kan nog dagen duren. In het veld bij Ambi zijn tenten opgezet en politiecontainers geplaatst. Een helikopter heeft boven het gebied gevlogen.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 KRO's Nacht van het Goede Leven. Dus uh, jaren en ben. Ik heb ze net voor wel gezegd, maar ik zag aan, aan jaren dat ze helemaal teleurgesteld was dat ze sperm in de nieuws niet kon spelen. Dus ik zei: nou, kom op dan, jullie zijn er nu. Ga <laughs> je moet ik het ook meteen. Uh... Ja. Go ahead. I see you got some new friends. You party 'round town again. You sure are having fun. I saw your pictures. They show you and the girls that you meet. You seem to hug them all. Spare me the news. Spare me the. News. To discover the world Ours wasn't big enough Spare me the news Jara, Jara één ding. Ik hoop wel dat, je, dat, dat het uh, wat beter gaat met je liefdesleven. <laughs> <laughs> oh, wat een ellende allemaal. Nou goed, eh, jongens, eh, brilletje op, oké. Okay. Uh, toen de VPRO nog vaak het uh, stoute jongetje was in Omroepland. Heerlijk. Al was het soms ook niet uh, te harde, zo melig. Nou, ik liet u al eerder uh, twee korte hoorspelletjes horen uit het programma Nova Zembla uit 1973. Rick Saal en Rogier Proper. Die huurden de hoorspelkern in en haalden die eens fijn door de vinger. Nou, ik vind deze wel erg vermakelijk. Titel: Er wordt gebeld. Er wordt gebeld. Ja, natuurlijk wordt daar gebeld, ambassiel. Tja, daar kon je wel eens gelijk in hebben. En als er gebeld wordt, staat er meestal iemand voor de deur. Ja, dat is waar ook. Maar ik bedoel, wie zou er nou om deze tijd van de dag en het jaar voor de deur staan te bellen? Dus... Misschien is het de ooievaar wel. <lacht> zeg, daar wordt alweer gebeld. Hm, het wordt druk voor de deur, lijkt me, zou dat diezelfde van zoonet misschien zijn? Of misschien iemand anders? Oh, Dat zou al te toevallig zijn, lieve. Dat begrijp je toch wel. Het toeval heeft ons ook samengebracht. En mijn... Uh, uh, hoe heet dat uh, uh, ding? Dat, dat toch ook? Uh, mijn moed dus. En mijn wanhoop. Oh. Ze moeten ons wel hebben, zeg. Of mij. Of jou. Ah, ja, dat is ook mogelijk, denk ik. Er staat waarschijnlijk iemand voor de deur. Of een gezelschap. Die of dat belt. Drie keer zelfs. Dus? Wat dus? Dus, debiel, dat je daar bent. Die of dat of hoe dan ook wil of willen binnengelaten worden. Denk je? Denk je, denk je, denk je. Doe nou eindelijk maar eens open boerenlul. Ja, ja, ja, ja, ik kom al. De WPRO presenteert... De Nederlandse hoorspelkern. Met in de hoofdrollen... V. Ciarone. Zeker, een een goed geval. Jan Borkes. Zeker, dat A. Ah. Dogi Rugani. Ja, maar nou is het wel genoeg. Paul van der Lek. Wat is hier aan de hand? Ja. U laat iemand ook behouden. <laughs> Zo meneertje, ik kwam zeker niet gelegen, hè? Hoe <laughs> bedoelt u? Oh, oh, Naïef des. Van niks weten, hè? Nou, ik vind de weg wel. Welke weg? Zoekt u de weg soms? Ja, van de domme, hè? Ja, gaat u nou eens even opzij? Opdat ik ook de gelukkige moeder eens even kan verrassen. Ja, ja, ja, goed, goed. Ik ga al opzij. Goedenavond, mevrouwtje. Hier is die dan, uw eerste spruit Wie bent u? Ik ben de ooievaar. Ja lieve, dat is de ooievaar. dat kun je toch wel zien Ik heb jou niks gevraagd, lamlul Hoe komt u hier verzeild en wat doet die krijzende baby hier? Ja, eens even zien. De heer en mevrouw Oteman, Vagelstraat 44, bent u dat? Ja natuurlijk mens, dat staat nog op de deur liever te leveren in februari 1974 één kindje van het mannelijk geslacht. Ja, zonder al te veel gebreken. Dat staat hier. En hier is hij. Oogbenen, knobbelneus, dat wel, maar verder zit alles erop. Hij staat voor 74 jaar gepland. Ja, maar dit gaat toch te ver, hè? Wij willen helemaal geen kind. Uh, nou ja, niet willen. Uh, niet direct dus, eigenlijk. Oh, een ongewenst kind dus. Ja, ja, ja, ja. Dat klopt, dat staat hier ook. Maar ja, ongewenste kinderen zijn ook kinderen, mevrouw. Klaas Jan, bel onmiddellijk de politie of ik begaan Een ongeluk. Hm? <laughs> maar dat ongelukje is al gebeurd, mevrouwtje. Er valt niets meer op te doen. Wat mm, sta je daar toch weer te lummelen, Klaas Jan? Doe iets. Of een nee Laat maar. Ik bel zelf wel. Politie, wat kom maar dan doen? Een fijn Meneer de agent, luistert u Ik heb hier een geval van huisvredebreuk... Ik bedoel, er is een ooievaar bij ons binnengekomen met een krijzend babyding. Zo, zo mevrouw, het de ooievaar dus. Ja, een krenk van een ooievaar met een lid van het mannelijk geslacht dat ik helemaal niet wil. Tja, mevrouw, ja, dat komt vaker voor hoor. Ja, maar agent, kunt u daar niet heel gauw iets tegen doen? Iets tegen doen? Ja, meneer, die ooievaar is zomaar binnengekomen. Ja, dat gaat zozaam, dat gaat zo, dat vliegt maar allemaal aan. Nee, allemaal nee, allemaal nee, aan, nee, nee, nee, ze is niet gevlogen. Ze kwam via de deur, ze belde. Oh, nou, dat is als u het mij vraagt, die vraagt heb ik niet meer. is mij zeer beleefd hoor. Misschien is het uw eerste, maar uh, meestal zie je ze niet. Ze liet vertellen me voor een paar maanden geleden? Dan lagen er opeens bij mij thuis twee van die babykinderen. Nou ja, het heet ook te accepteren, hè? Ook, toch accepteren. Ik bel dan ook de politie niet op. Ach ja, maar u bent zelf van de politie. Ja, ach, ach, wat, wat, wat zeg ik toch allemaal? Ik wil dat kind niet. Basta uit. En u moet die ooievaren dat kind weghalen. Het is niet voor mij. Ja, dat zeggen ze allemaal nog Als we daar aan beginnen. En bovendien is half Nederland ongewenst hoor. Die kunnen we toch niet allemaal wegsturen of liquideren? Oh, ik word gek, ik word gek. Roept u een dokter, alsjeblieft. Ah, mevrouw, je moet je even naar me luisteren. Het is één wen. Het is één wen. Iedereen stokt de eerste dag in elkaar. Maar dat hoort er zo bij het spel, niet? Ik zou willen voorstellen. gaat u nog lekker naar bed, mevrouw? Doet u een tukje? Hè? Morgen brengt uw man u uw beschuit met buisjes op. Bed. Moet u eens kijken hoe fijn u zit ervoor voelt, mevrouw? En dat kind, nou, dat kind komt wel goed hoor. Maar ik moet dat kind niet. Het heeft ook een knobbelneus en een o -benen. Oh, mevrouw, dan wordt het een voetballer? En het hier nogmaals, en de goed naar nu aan de mond en dan de Overheer. O je dag mevrouw. Hierbij heb ik dan de eer en het genoegen u het kindje overhandigen. Oh. Zo, en nou stap ik maar oh, weer zo. op. Och, mens, vlieg op. Oh, zeker, zoals u wilt. Dag mevrouw. Dag papa. Klaas Jan. Klaas Jan. Ik wil dat kind niet. Hier heb jij het. Ach, moet je die kleine nou eens horen kraaien van plezier. Ik zal hem wel even van je overnemen. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. De drinken melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Hier. hier heb jij hem weer, lieve. Oeh, weg, weg. voort voort met het nee, dat krang. Nee, daar wordt gebeld, geloof ik. Oeh, ook dat nog. Dopen, meteen. En trap ze de deur uit. Ja, lieve, ik ga al. Ik ben Zeus, de vader. Oh. oh, bent u de vader? Komt u binnen? Gerne. Wie bent u? Ik ben Zeus, van de Olympus. Ik ben de vader. Oh, bent u de vader? Komt u uw zoon halen? Ja, mevrouw. Ik neem hem mee naar de Elyseese velden. Prima, waar u ook heen gaat als ik hem maar kwijt ben. Neemt u meteen mee? Laat u hem afvallen. U heeft geluisterd naar Er wordt gebeld. Schets door Oscar de Boer. De rolverdeling was als volgt. Man, Paul van der Lek. Vrouw, Fesia Rone. De ooievaar, Dogi Rugani. Politieagent, Jan Borkus. Zeus, eveneens, Jan Borkus. Techniek, Korte Groot. Inspeciënt, Bram Hengeveld. <klaar> all right in the public's eye they say he's just a man but if a woman does one little thing she's not worth the two hoops and a holler she's lower than a hound if she drinks or smokes or tells a joke she's the lowest thing in town Smoke star tells a joke, she's the lowest thing in town. te vinden op het prachtalbum Country Soul Sisters. Komende nacht, dus dat is van 1 op 2 april... start er op Radio 1 weer een nieuwe hoorspelserie. Alle werkdagen steeds om kwart voor 1. Nou, dus na het bureau, he, de bewerking van de befaamde roman van J. Voskuil en de bewerking van de uh, Olivier Bommel verhalen van Martin Toner, ja, hebben we eerst al in 2011 de 70-delige serie De Moker gehad, geschreven door uh, Paul-Jan Nelissen, Henk Apotheker, René Appel, Gerben Hellinga en Jeroen Stout. En Jeroen was uh, niet alleen de initiator en hoofdschrijver van die serie, maar hij tekende ook samen met Marlies Cordia voor de regie. En nu schreef Jeroen samen met weer Paul-Jan Nelissen en Henk Apotheker en dit keer Stan Lapinski, de serie De Spin. En dat is een, uh, ja, een audiografische dramatisering van de IRT-affaire. Het grootste tra trauma uit de geschiedenis van het justitiële opsporingsapparaat. U krijgt de geschiedenis van een groep rechercheurs... die in het diepste geheim een operatie opzetten... waarvan zelfs hun naaste collega's niets weten. Uh, raak ook verstrikt in dat web van de dramatische gebeurtenissen... van de politiekorpsen en de onderwereld barstens vol met corruptie drugs, intriges en geweld. De hoofdpersoon is uh, Wietse Hofstra. Hij werkt voor het RGM, het Research team Georganiseerde Misdaad... dat tot taak heeft om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Ja, logisch. Nou, dat is een uh, samenwerkingsverband tussen de politiekorpsen... van Amsterdam, Utrecht en Haarlem. En in de verte gemodelleerd naar de figuur van Klaas Langedoen... destijds leider van de IRT Kennemerland. Maar, waarschuwt Jeroen Stout, het is eerder een interpretatie dan een... Exacte reconstructie. Wietse Hostra wordt gespeeld door uh, Heijn van der Heijden. In 2012 won hij uh, de, uh, de grootste theaterprijs voor een acteur in Nederland, namelijk de Louis Deur. Voor uh, de stukken, hij speelde in Vincent en Theo en Om Wanya. Daar heb ik hem ook gezien, vond ik ook komt erg goed in. Goed, um, om, om u vast een beetje warm te maken, krijgt u vast een stukje te horen van aflevering 1 van De Spin. De NTR presenteert De Spin Een radiocrimie in 70 delen Geïnspireerd op de IRT-affaire Aflevering 1 De liquidatie Als ik er aan terugdenk, krijg ik het weer warm. Hoe we die nacht hebben zitten posten. Net als de nachten ervoor. Oh, hij neemt zijn tuin. Het ja, kan niet lang meer duren. Hoeveel pizza Cor wel niet naar binnen heeft gewerkt. Meer uit verveling dan dat hij honger had. Wil jij niet? Nee, dank je. Is hij een beetje te hachelen? Ja. Liever thuis gegeten. Hm? Ja. Bij Sil op de bank. Avondje niks. Jij krijgt nog avondjes genoeg. <laughs> Jij ja, ja, makkelijk lullen. hè? Niemand die op jou wacht. Je kunt lekker posten zonder dat je geweten ervan gaat knagen. Dank nou je. Ja, het is toch zo? had gehad. Hadden we dan sneller de auto kunnen starten? Hadden we die motor dan wel kunnen achtervolgen? En hadden we dan eerder geweten wie er achter die moord zat? Ach, het is zo makkelijk te bedenken wat anderen anders hadden moeten doen. Je kan beter naar jezelf kijken. Zijn we niet allemaal de spin in het web van ons eigen leven? Ik neem aan dat jullie het allemaal al gehoord hebben. Tijmen Verhaaf is gisteravond tegen een uur of negen geliquideerd. Er zijn uh, 32 9mm hulzen gevonden, waarschijnlijk een uzi dus. Maar verder is het erg mager allemaal. De schutter is er vandoor gegaan op een motor en is waarschijnlijk al lang uit land uit. Ja, en nu? Hoe nu verder? Ja, ik weet het niet, jongens. Ik moet overleggen met het OM en met de andere korps. We hebben toch god voor de god voor niet jaren voor niks zitten werken? wacht even, wacht even. Wacht. Klopt het dat u en Wietse gisteravond aanwezig waren? Ja, dat klopt. Oh, nou, kunt u ons dat misschien uitleggen? Hoe het mogelijk is dat het doelwit van ons onderzoek wordt neergemaaid voor de ogen? Klootzak! Uh... Wil jij soms suggereren ja, ja, ja, ja, dat ik... Wietse genoeg! Er was geen enkele indicatie dat gevaar liep. Was jij dat niet, Robert? Hm? Die verhaafspositie omschreef als onaantastbaar. Dat oh ja. nou, was niet direct het eerste dat me gisteravond te binnen schoot. <laughs> ja, en nu? Ik wil van iedereen een lijst met actiepunten en namen van mogelijke daders. En dan kijken we morgen wel of de aanknopingspunten zijn voor verder onderzoek. Als wij die hele drugshandel nou gewoon legaliseren... dan scheelt een heleboel tijd en geld. En... <lacht> Waar slaat dat nou op? Jesus, <lacht> dat is een geitje, man. Dat is een oorlog aan de gang, ja? Die lui van Verhaaf gaan vraag nemen, daar kan je donder op zeggen. Nou, ruimt lekker op, toch? Hoe dan ook, dit was het einde van Verhaaf en daar proost ik op. Loodzakken. Kom maar. Waar was dat nou goed voor? De vuur? Nou, kom op, man. Je bent net vier maanden gestopt. Goed, een tevreden roker is geen onrust. zullen we maar zeggen hier. Dank je. Je moet wel even je excuses aanbieden. Stel het je ambtenaren. Je weet best dat dat niet waar is. <coughs> het ergste is dat ze nog gelijk hebben ook. Nou, ga naar huis. Morgen spreek ik de officier. En dan zien we wel wat er nog te redden valt. Hè? Jij bent vol? Ik dacht, ik breng er wel even. Ik weet niet of ze al klaar is. Hm. Sinds wanneer heb je die bel? Nou, sinds jij haar een nieuwe stereo hebt gegeven. Wat is er? Je vader is er. Wat? Ik heb mijn spullen nog niet gepakt. Oh, en we hebben geen shampoo meer. Ja, dan douche je de afloop maar bij je vader. Hij heeft alleen maar oude mannen shampoo. We kopen wel wat onderweg. Oké. Okay. Nou, ik kom er aan. Hoe gaat het nou? Ach, eh... Uh... Je zal wel meer vrije tijd krijgen. Hm? En nu je niet meer achter die verhaaf aanhoeft. Was op de radio. Misschien. En nu? Al dat werk voor niks? Je weet dat ik daar niet over mag praten. Echt iets voor jou. Vlak voor de eindstreep te struikelen. Timon Verhaaf. De eerste godvader van ons land. Neergeschoten voor mijn eigen ogen. Die trainingen die we nu hebben, die zijn voor iedereen hetzelfde. Maar straks moeten we kiezen. Klinkt misschien raar, maar... Kickboksen, capoeira of MMA. Zijn dood liet een leegte achter. Wat denk jij? Alsof het mijn eigen vader was. Pap. Hé? Uh, wat? Ja, wat moet ik kiezen? Dat weet ik niet, hoor. Wat zegt je moeder? Er is een meisje, Nora, die kickbokst. Oh. En ze bokst al echt wedstrijden en zij is maar een paar jaar ouder dan ik. Ik had niet gedacht dat je het zo leuk zou vinden. Waarom niet? Omdat ik een meisje ben? Dat weet ik eigenlijk niet zo zeker. Of jij wel een meisje bent. Nou. Kom op! Hou die armen omhoog, Nora. Kom op, armen omhoog. Goed zo, goed zo, meisje. Kom op. Gooi die woede eruit. Kom op. Ja, mag niet meer laten horen, maar het klinkt goed, hè? Dus uh, vannacht allemaal uh, aan, de, aan de radio gekluisterd. Kwart voor één op Radio 1. En dat gaat 70 keer, hè? op de weekdagen in ieder geval... Uh, de spin van de NTR... Je kan hem ook podcasten, de volgende dag moet je zeker doen. Trouwens, uh, ik ga meer samenwerken met uh, uh, de nachten. Uh, de VPRO die zit op uh, uh, vrijdagnacht. Dat is toch de VPRO of is het nou de NTR? Woord.nl, nou waar, raakt ik toch helemaal in de war. Maar in ieder geval, uh, we zitten erover te denken om uh, ja, samen hoorspelen uit te zenden. Uh, uh, in die zin, uh, vervolg. Hè? Dus meerdere delen, dat zij dan op vrijdagnacht... Uh, beginnen en dan neem ik het uh, zondag over en zo door, zo door. Leuk toch? Nou, we zijn er over bezig, we hebben iets heel leuks op het oog, maar ik mag nog niet vertellen wat, want het is nog niet zeker of het mag. Oké. Okay. Uh, ik ben een keer in uh, april in Sevilla geweest, tijdens de feria. Dat is altijd twee weken na Pasen. Hè? Nou, dat is een fantastisch feest. Enorme kermis. Maar ook een heel terrein met uh, tenten. Van feestende families. Uh, cassetas heetten heette die tenten dan. Uh, allemaal, iedereen is dan traditioneel gekleed. Alle meisjes in flamenco-jurken. Optochten door de stad. Oh, En al die ruiters en die mooie paarden. Dat is echt waanzinnig. Dit jaar is het weer van 16 tot en met 21 april voor de 166. Als de keer. Maar wist u dat ze ook zoiets in Amsterdam organiseren? Met Pasen! Op het Westengasfabriekterrein eh, staat een enorme tent. waar nu al drie dagen in Amsterdamse feria gevierd wordt. Heel veel zang en dans en paella. En eh, afgelopen zondagavond, ik kon er helaas niet heen. Want ik moest mijn schoonheidsslaapje doen voor de nacht. traden de regels op de Haagse regels. He? Uh, Johan Vrouwenvelder, voorman, uh, een fantastisch flamenco-gitarist. Die stuurde me wel alvast, uh, uh, uh, Johan, uh, hun nieuwste lied. Moet ik eigenlijk pas op 29 april draaien, maar ik doe het nu alvast. Moet je even luisteren. Wat mij aan Willem bekoort. Is een Messie. Ja, zeker weet ik. Een vrouw die bij de koning hoort, is een paleisje. Ze is heel leuk, Evaatje maar, ze woont in Wassenaar. Maxima, ik wens je nacht. wens je nacht. Morgen is je man de koning, de koning. Ik zie er nog geen koning in, ken me van gissen. Koning, maar met Maxima als koningin, ken het niet missen. land. dus kom gezellig naar de haag, dat zien we graag. Dus Willem, een goede hele goede dag. Morgen God. ben jij ja, de, de koning. De koning. Ja, dan dan kruik, de De koning. De koning. zeg koning. De koning. De koning. De koning. De koning. De koning. De De koning. De koning. De koning. De koning. De koning. De koning. De koning. De koning. De koning. De koning. Te komen. En blijf gezellig in de haag, dat zien we graag. Dus koningin, ik wens u goede nacht. Morgen is u zoon de koning, de koning. Dus koningin, ik wens u goede nacht. We wensen goede nacht, morgen joh. is je zo. zoon. Uh, de koning, de koning, de koning, de koning, de koning, de koning, oh, de koning, de koning, de koning, de koning, de Sorry hoor, sorry. Dat waren de reggers, mijn Haagse vrienden. Gisteravond dus in 020 op de feria van Amsterdam in het Westergasterijn. Daar is ook de kermis. Maar ja, het is veel te koud voor die kermis. Ga lekker naar dat Spaanse uh, feest uh, in die tent daar. Dat is nog de hele dag te doen vandaag. Uh, tweede paasdag. Uh, allerlei optredens, je kan paella eten, veel dansen, rumba, sevillanas, civ flamengo. Uh, en om vier uur is er een grote dance battle. En om vijf uur Coro del Campo. Een koor dat bestaat uit twintig mooie dames. En gitaristen en een violist. Je waant je in Sevilla. Maar goed. We gaan nu uh, het spel van Emily spelen, het mysterie van Emily. U weet het, Jan heeft weer een tekst geschreven. U moet raden over wie of wat het gaat. En dan u, kunt u leuke prijsjes winnen. Ik heb geen idee wat, maar dat, uh, dat is een verrassing. Dat uh, regelt Joker verhoog. Ik zou zeggen, de tip. Is Simon Carmichael ooit echt opgevolgd? Nou, nee, want dat kan niet. Je kunt je niet voorstellen dat iemand een stukje zal schrijven dat begint met. Het viel bijna niemand op dat een gedrongen, wat morsige man het café binnenkwam. en met onzekere tred koers zette naar een tafeltje in de uiterste hoek van het etablissement. 50-plussers denken bij zo'n opening aan zuiver plagiaat. terwijl jongeren al bij morsige verveeld wegkijken naar hun smartphone. Toch is er nog steeds behoefte aan Carmigliaanse schetsen van ons moeizame bestaan. En daar zijn prachtige voorbeelden van. 0800-1121 als u het denkt te weten. En uh, ja, de tweede speeldoos die Torre Floriem van de Staat en Roos Rebergen van Roosbief uh, maakten, die is nu uit. De teksten uh, zijn naar aanleiding van gesprekken met verstandelijk beperkte. Ik vind deze ook weer heel mooi. Pookachtig. De tweede speeldoos van uh, Torre Florim en uh, Roos Rehbergen. Aan de telefoon, Jan. Uh, Dag Caroline. Alles goed, Jan? Ja. Nou, ik lig in bed. Nou, dat is, lijkt me heerlijk. Ja, <laughs> ik kan wel jaloers op zijn. <laughs> ja, ik lig een beetje aan het nieuwe uur te wennen, zeg maar. Hoe bedoel Oh ja. Ja. ja het is toch, uh, ik vind het toch altijd raar, Gaan veel te laten slaven. Dus ja. het is nu eigenlijk. Wat is het nu eigenlijk? Ja, um... dat weet ik niet. Ik, uh, maar in ieder geval. Het is dus eigenlijk al. Nee, het is eigenlijk. Is het nou later of vroeger? Nou, het is later nu, ja. Maar uh, voor mijn gevoel dezelfde tijd. Oké. Okay. in ieder geval, het is. Ik hoor mezelf terug, maar heel goed. In ieder geval. Uh, ik vind het belachelijk. Om in de zomer de dag nog langer te maken. Hij is al wat langer in de zomer. Dus je kan beter in de winter de dag langer maken. En in de zomer korter. Zie je Ja, ik vind er wel wat in zitten. Ik ga het voorstellen. Ja. ja, was het maar een keer voorgesteld, dan deden ze eens een keer wat in Europa. Maar ja, daar hebben ze het niet over. Nee, Jan. Ja, hebben we hebben uh... over geld. Oké. Okay. Ja. Ik dacht aan uh, is Ja, uh, en waarom dacht je dat? Nou, omdat je uh, had het toch over een morsige, dikke man die op gemigeld leek. Oh, nou, je, je hebt half geluisterd. Ja, ja, ja. Nou, dat zou kunnen, ja. <laughs> ja. Nee, nee. Nou, ik, ik vind het helemaal niet zo gek gevonden, hoor. Maar het is niet goed. Nee. nee dus... Nou, oké, okay, dan luister ik verder. Ik heb in ieder geval mijn remolage over de zomertijd uh, gedaan. Ja, oké. Okay. Dat is ook heel belangrijk dat we dat even... Dank je wel. Oké, okay. dacht Jan. Dag. Oh. Uh, ik ga gewoon het tweede fragment voorlezen. We ah. hebben de jaren van de afgemeten meningen in honderdduizend columns... een beetje achter ons gelaten... en willen weer via Annemans bril naar onszelf kijken... Ze zijn van wisselend niveau. De pogingen om ons op al dan niet spitsvondige wijze een blik in de spiegel te gunnen. Het simpelst is de afzeikmodus, de manier. Die methode lucht ons misschien wat op. Maar het is weinig meer dan man en paard noemen. Ze allebei voor lul zetten of uitmaken. En dat was het dan weer. Dat, dat was dan weer dat, weet je wel. Leuker is misschien het stille genieten, het zelf aan de slag moeten... om Annemans schets te herkennen en te waarderen. 0800-1121, nu kan je het al weten. En wat gaan we luisteren? Um, uh, oh ja, uh, hij komt uit Italië, maar hij woont alweer een tijdje in Nederland. Hij heet Dimitri Nicolai, maar zijn artiestennaam is Tenedle, dacht ik. Uh, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik heb het hem wel gevraagd. Ik heb contact via Facebook met hem. Maar ja, dat, dat, dat kan ik niet uitspreken. Maar goed, zijn uh, nieuwe album heet, als ik het goed heb, Gran Casa. En ik draai er een nummertje van. Volgens mij spreek je het zo uit. Oftewel Dimitri Nicolai, Italiaan die al een tijdje in Nederland woont... en dit allemaal zelf in elkaar uh, flanst. En uh, ook optredens doet met, met licht en geluid en muziek. En, nou, uh, bijzonder. Uh, aan de telefoon, Igor. Goedenacht, Igor. Hallo, ja. Heb jij een beetje een leuke Pasen gehad? Is nog Dag. bezig. Hè? Rustig. Ja. Niks bijzonders gedaan? Nee, ik heb maar twee eieren geconsumeerd. En, uh, daar bleef het bij. Had je die eieren wel even... Ik het ze aan het paas, uh, nee. Nou, Heb je die eieren wel, had je ze gekleurd of iets leuks mee gedaan? Nee, gewoon uh, gekookt. Ik had ze zelfs niet geschilderd. Oh, niet nee, geschilderd. En ook niet verstopt. Oh, nee. oh, dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb gisteren nog wel eventjes Had Ik gewoon een heleboel eitjes gekookt. En uh, aan tafel, ik zei jongens allemaal, even kom op, even met een stift, maak er even iets leuks van. Maar die stift die, uh, die ging helemaal door het ei heen, op het ei. Dus dat was eigenlijk overigens niet helemaal de bedoeling. Maar goed, oké. Okay. Uh, dus je hebt voor de rest niks te melden over wat je vandaag gedaan hebt? Nee, nee, er is wel uh, wat gebeurd, maar uh, dat, uh, nee, dat was niet zo leuk. Oh, oh nee. Nou, laat het maar al vrolijk houden. Ja, want het is de ja. nacht van het goede leven, hè? Niet de nacht van het ellendige leven. Nou goed, nee. uh, ik zie wie jij denkt dat het is. En uh, nou, misschien, uh, je moet even blijven hangen. Je mag het nog niet zeggen. Dan ga ik even het laatste fragment voorlezen. Komt-ie. Gewone mensen neerzetten. Het lijkt zo vanzelfsprekend wat hij ons laat zien. Iedereen herkent onmiddellijk zijn gezichten, de situatie. Iedereen hoort de bijbehorende stemmen. Iedereen herkent zichzelf een beetje. Hij schetst maar één seconde uit ons bestaan... voegt er maar één regel aan toe... en laat beeld en taal een onverbiddelijk huwelijk met elkaar sluiten. Er is geen ontkomen aan. Zijn prachtig gearseerde werkelijkheid is die van ons al decennia lang. Nou, Igor, zeg het maar. Shit, ja, nee, ik, ik, ik had eigenlijk min of meer gegokt, maar ik denk dan toch echt aan uh, Peter van Straten. Ja, natuurlijk. Ja, is hartstikke goed. Ja, is dat goed? Ja. Oh, shit. Ja. <laughs> maar je hoorde toch in derde en Het gaat ja, helemaal de, de, de, over de Peter. Laatste, die laatste zin, uh, zoals uh, het geschetst wordt. Ja. Ja, uh... Ja, precies. Ja, door die schets. Daarom zei ik ook: je kan het nu weten. En toen dacht ik: Nou, heel goed, heel goed. En nou, dit gearcheerde, hij werkt heel gearceerd. Ja, ja, ja. Ja. Er is wel één ding. Ik heb al jaren zijn scheurkalender. Dat die wil ook wel. Hebben Nee, die krijg je niet, want dat hebben we allemaal niet. We hebben allemaal geen rode centen omroepen. We moeten heel erg bezuinigen. Maar we hebben wel een dingetje hoor. Nee, maar ik wil even iets vertellen over die scheurkalender. Want die hangt bij mij in de wc. En sinds uh, echt een jaar kan ik die lettertjes niet meer lezen... zonder mijn bril op in de wc... Dus, en dan zit ik in de oh. wc en dan denk ik, shit. Ja, dan moet je de wc-bril gebruiken. Dan moet ik de wc-bril gebruiken. Ik moet een bril in de wc hangen. Oh, het is erg. Maar het leuke is, uh, uh, want daar hebben meer mensen kennelijk over geklaagd, want, uh, want er is ook een boek uitgekomen van tekeningen uh, van Peter van Straat. Echt enorm groot. Groter dan A4. Weet je wel, ik weet niet. Uh, nou, het is echt fantastisch. Maar dat is een, nou, dat is een heel leuk, uh, leuk hebben dingetje. Een heel groot, dik boek. Maar... Um, dit dus terzijde. Igor, je moet even aan de lijn blijven. Dan uh, noteert ja, ja. Uh, Liz jouw uh, gegevens. En dan gaat uh, Joker Verhoog jou wat uh, sturen. En we zullen erbij zetten iets extra's. Omdat je het al na het tweede fragment goed had. Maar wat het is, weet ik niet. Nee, je krijgt geen clubschulkalender. Het was altijd. Uh, jullie hadden altijd zo'n knijpkat. Ja. ja, nou, we zijn ermee bezig. Uh, heb ik dat vorige week al verteld of niet? Dat... Ik heb vorige week niet uh, geluisterd, sorry. Oh, nee, uh, we zijn bezig om... Uh, ik, ik kocht die knijpkatten in een bepaalde winkel. En, uh, maar ze zijn uit, uit, uh, uit het assortiment gehaald. Maar ik ja. heb nu geheime connecties met iemand die inkoopt voor die winkel. Dus we hopen het voor elkaar te krijgen. Nou ja, whatever. Hé, hey, uh, Igor, fijne nacht nog, hè? En blijf aan de lijn. Ja? Ja. Doeg! Tot de volgende keer, ja. Uh, ik ga eventjes saxofonist, bandleider, componist boven de graaf. Nou, die, die man is echt niet te stoppen. Hij heeft weer een album uit met zijn band I Companie. En nu zijn ze zelfs extended, dus nog meer muzikanten op het toneel. Vanavond, uh, tweede paasdag, spelen ze op het Easter Jazz Festival in Nijmegen. En volgend weekend, 6 en 7 april, ook in Nijmegen. En in de Stevenskerk dan. En op 27 april in de mooie Kunstkerk in Dordrecht. Nou, ik laat u uh, een stuk horen. Het is een rustig stuk uh, met drums, sax, bandoneon, trompet, viool en de improviserende zang van uh, Simin Tander. E-Companie I Extended uh, 2013. Bo, Bo uh, van der Graaf en zijn uh, hele grote band. Ik wil nog iets laten horen van deze Duits-Afghaanse uh, vocaliste, Simin Tander. En nu hoor je haar samen met celliste Jacqueline Hamelink. opeens afgelopen, sorry. We gaan er even vrolijk uit met, nou ja, een atoombom. Maar volgens de Five nine Boys is deze wel oké. Okay. You know about that atom bomb Well, no one's About the day lord come. You your house and all up. He he me coming and then he'll hit like an atom bomb. Will Where'd it go? 1945, the atom bomb became alive 1949 The USA got very wide They found that a country from across the line Had an atom bomb of the very same kind The people got worried all over the land Just like the people did in Japan and God told Elijah to send down fire To send down fire from the sky He sure don't know other the rainbow signs And it wouldn't be watered fire next time You know that Everybody worried hey, now. about that atom bomb. Hey, hey. No one seems worried hey, about the day my Lord shall come. You better set your house in order for He may be coming soon and he'll hit like an atom bomb when he comes. Now don't you get worried, just bear in mind mm -hmm. Trust in Jesus and he shall find mm -hmm. Peace and happiness, joy divine mm -hmm. With King Jesus on the line mm -hmm. God told Elijah to send down fire Send down fire from the sky mm -hmm. He said he would and I believe he will mm -hmm. God will fight your battle if you just keep still You know that everybody's worried, worried. Hey, now, about, about that atom bomb hey, now, No one About the day my Lord shall come. You better set your house in all up for him. He may be coming soon. And he'll. Hey! Hey, hey, hey, my Lord, you know Get it. It's like an atom bomb when he comes, when he comes. You know now everybody's worried about that atom bomb. Hey, no mind. one seems worried about the day my Lord shall come. You better. Put your house and all up for him. He may be coming soon hey. and he'll Hey Hey hey hey my dog you know hey